Dit is Rashid Finch met het NOS straat opgegaan om te demonstreren tegen de veroordeling tot levenslang van oud-president Mubarak. Demonstranten vinden het vonnis te licht. De meeste demonstranten hadden liever gezien dat Mubarak de doodstraf had gekregen. hierbij in Cairo stroomde vol nadat de rechter het vonnis had voorgelezen. Volgens de rechter is bewezen dat Mubarak tijdens demonstraties tegen zijn regime de opdracht heeft gegeven gericht op de demonstranten te schieten. Daardoor zouden ruim 800 mensen om het leven zijn gekomen. De aanklager had de, aanklager had de doodstraf geëist. Partijvoorzitter Marijnissen van de SP heeft in het ziekenhuis een dotterbehandeling ondergaan waarbij twee stands zijn geplaatst.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 De betoging van neonaties trok 700 rechtsradicalen en 1500 zogenoemde linksautonomen. Toen de Duitse politie de linkse demonstranten probeerde weg te halen, ontstonden er rellen. Demonstranten gooiden met flessen en stenen en staken auto's in brand. De politie was met 4500 man aanwezig. Nederlands Elftal heeft de oefencampagne richting het EK afgesloten met een overwinning op Noord-Ierland. rond in de Amsterdam Arena met 6-0... Oranje legde de basis in de eerste helft toen het vier doelpunten maakte. Robin van Persie en Ibrahim Affelay scoorden twee keer. Van Persie één keer uit een strafschop. En ook Wesley Sneijder en Ron Vlaar maakten doelpunten. Aranska Rus heeft op Roland Garros de laatste 16 bereikt. De Nederlandse won met 7-6, 2-6 en 6-2 van de Duitse Julia Gorges. De twee jaar stranden Rus in Parijs steeds in de derde ronde.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 Fast in your seatbelts. Seat Hold on. Hold yeah. on. Because it's time for a wild ride with our funkiest club and house vibes. I'm a player. <laughs> in 3, 3, 2, 2, 1, 1, Welcome to Global House Vibes with DJ Maozo. Global House Vibes, hosted by DJ Maozo Global House Vibes with DJ Maozo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 hasta cayó el mío también la gente bailando y tú bla bla bla que sea hasta cayó que, que que basta ya después este muchacho llegó el tacatá -tac, que a todos les gusta ay mamá te veo hasta ik ben escribiendo focaald, cosita, desesperado. Invente een cosa nueva, la out. Takata. Soy candela, tú sabes que yo soy rey de las nenas. Oye, muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy rey de las nenas, el que pone la cosa buena, que todo mundo sabe que es lo de la Dale tu dale mamacita, dale tu dale mamacita, dale tu Takata, mira como dice mi takata, que empieza la fiesta. Takata, la gente bailando el takata, todo mundo gritando. Takata, sube el volumen de takata, mueve tu culito. Takata, también el pechito. Takata, que empieza la fiesta. Takata, hazte takata que te gusta ti, mami. Mami. Having a good time good out there. is motherfucker DJ Now